Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte stapt uit de politiek. De demissionair premier zei net dat hij aan zijn laatste maanden bezig is. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat zei hij tijdens een debat over het klappen van het kabinet. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Rutte blijft in principe nog wel eventjes demissionair premier. Verschillende partijen hadden gezegd dat ze met een motie van wantrouwen zouden komen... om hem meteen weg te sturen. Of ze dat nog gaan doen is niet duidelijk. Nou, bij de komende verkiezingen, later dit jaar, is Rutte dus in elk geval niet meer verkiesbaar. Hij liep net de Kamer uit na zijn verklaring en werd opgewacht door journalisten. Rutte, u bent live op NPO1 nu. Uh, wanneer heeft u dit besluit genomen? Ja, hoe gaat dat? Je denkt u na? Sinds vrijdag is er een situatie waarin ook ik moet nadenken, wil ik weer lijsttrekker uh, zijn? En ik moet zeggen, en dat doe ik met gemengde gevoelens. Het gaat ook niet helemaal zonder emotie. Uh, ik doe het nu 17 jaar uh, mijn partij uh, voorgaan. Uh, en ik hou veel van de club en voel me enorm gesteund. Uh, maar ik heb toch echt de afweging gemaakt dat het goed is. Dat voelt ook goed om uh, nu stokje En u zei vrijdag, ik wil door als u het mij nu zou vragen en twee dagen later toch weer niet. ook gezegd vrijdag dat ik erover ging nadenken. En politiek verslaggever Wilma Borgman heeft veel contact met de VVD maar dit was voor haar een verrassing. Er is in een weekend kennelijk heel veel gebeurd. Ik wist natuurlijk wel, dat, dat bespraken we net voordat Rutte zijn verklaring begon, dat er in zijn achterban ook echt een veranderend sentiment is over hem. Um, misschien heeft dat hem tot deze beslissing gebracht. Dat denk ik eigenlijk dat het moet hebben meegespeeld. Maar ik had dit niet zien aankomen, niet op deze termijn en niet nu. Ja, zometeen gaat het debat verder. Dan zullen ze gaan bespreken hoe het de komende tijd verder moet. En het weer dan ook nog maar. Er zijn wat stapelwolken, maar op veel plekken is het behoorlijk zonnig. Daar kan op sommige plaatsen een spat regen vallen, maar dat stelt niet heel veel voor. Het wordt 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Petten en Bergen rijdt het langzaam over 4 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen.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 Door de. Uh, mm, ja. Nou ja, ik, ik, ik, we waren natuurlijk vrij snel erbij. Hè? En mm -hmm. wij niet alleen, ook de brandweer was tegen. Yeah. En dat was natuurlijk prioriteit 1, het veiligstellen van de gevaarlijke bomen, de gevaarlijke situaties. Nou, die eerst veiligstellen en dan het gangbaar maken van de, de toegangswegen. Yeah. Dat was dus eh, prioriteit 1. Mm -hmm. Straks was het opruimen van, van alle rommel. Zeg maar.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 ja, best wel kwetsbaar zijn uh, dit soort situaties. Hoeveel zijn er eigenlijk van in Zandvoort? Uh, oude bomen? Ja, of kwetsbare bomen die. Uh, nou, gevoelig zijn voor zo'n storm. Ja, ja, wat is gevoelig? Kijk, in, uh, een boom. Kijk, je, je praat over windkracht 11. Dat ja, gisje, mm -hmm. wat voor krachten op zo'n boom ja. terechtkomen. Kijk, zelfs zo'n gezonde boom. die had met gemak om te zeg maar. Dus, Dus.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 Ja, dat is ik. Dus, uh, team, uh, het hele team in Zandvoort, uh, uh, daar heb je denk ik uh, een man of dertig denk ik. Ja. Well, kijk, de, uh, de reiniging die, die sprong bij, uh, de van iedereen sprong bij, zeg maar, uh, om, om, om te helpen. Dus. Om een tak aan de kant te leggen, ja. Uh, yeah. Ik was de druk aan het zagen. Zo had iedereen eigenlijk zijn ding, zeg maar, uh.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 ja, je je begint een gewone werkdag en vervolgens zit je in een, een calamiteitendag. Is zo'n zo werkdag nou uh, leuker dan een normale werkdag? Nou ja, leuker, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk heel anders, hè, met, die, met, die, met die dynamiek. Is het, uh, ja. het is natuurlijk heel anders, hè. maar je bent echt, echt, echt nou ja, aan het opruimen de gevaarlijke situaties verhalen. ja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 the sky, stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all of the time Oh, yeah, life is bad And I just can't get my poor self together Oh, I'm weary all of the time the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 Uh, ja, je noemt me een, een, een Groningse kunstenaar Ja, ik woon in Groningen, maar ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Brabant. Okay. Uh, en ik ben van oorspronkelijk theatermaker. Ik maak grote uh, voorst, uh, locatievoorstellingen. Ja. Uh, met grote installaties. En daaruit voortkomend is het eigenlijk landschappelijk werk gekomen. En okay. de laatste uh, vijf, zes jaar, acht jaar uh, werk, maak ik grote installaties in het landschap. Mm -hmm. En ik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 Nou ja, dat is het mij te oor gekomen door, door een uh, journalist in, in een plaatselijke uh, krant. Uh, uh, die kwam erachter achter dat uh, uh, Hotel Faber, uh, de eigenaar van Hotel Faber had een hondje Dennis...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 Misschien wat kille entree die ons dorp kent. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar, naar Zandvoort als u binnenrijdt. Nou. De, de, de, dit is eigenlijk het sluitstuk van een uh, enorme operatie uh, van de hele boulevard, de zuidelijke boule, boulevard. Ja. Die vind ik erg vrij geworden en dit was het laatste stukje. Het was een, uh, inderdaad een beetje een rommelhoekje met uh, dat elektriciteitsgebouwtje en, en die uh, grijs bedomme muur. Dus al zeg ik het zelf, het is er wel op vooruit gegaan.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 nou, er zijn verschillende dingen. Ik ben hier in het noorden van het land uh, met een tijdeobject bezig in Lauwersoog en ik ben met een ik donker... oh, een, best een, hond. een poes. <laughs> en met een, uh, een donkere belevingsplek uh, bezig uh, in Noord-Noordpoolde Okay, mooi, ja, dat zijn twee plekken in het noorden van het land. Ja, dus u bent, niet, u bent niet meer gevraagd door Zandvoort om meer kunstwerken hier aan te brengen? Nog, nog niet. U, u bent nog, nog niet gevraagd door Zandvoort om meer kunstwerken in ons dorp te maken? Ik ben het echt niet te staan. Oh, nou, ik wilde vragen, u bent niet door Zandvoort gevraagd om meer kunstwerk bij ons aan te brengen? Is, is, is, nou, is, is mijn uh, microfoon beter? Ja, ik weet het niet. Ja, het ja. is een soort over. Ja. Oké. Okay. Nu ja. is het niet beter. Ja, is beter. Uh, ja, is het nu beter geluid?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 In to she in het ritme, ritme. van ZFM.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 Uh, ooit katholieke kerk. Uh, en uh, de schuilkerk stond eigenlijk helemaal buiten het dorp. Maar ja. buiten dat dorp, dat is nu de halte van 25, begon in wees ook het visserspad naar Haardem. Ja. Dus ja. dat was een soort verzamelplaats en dan deed je, je liep blootvoets uh, door de duinen. Ja, ja. Met je vismandje en dergelijke, met je bot op de rug. En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 Dus daar is in wezen staat. Verwantschap tussen aanhalingstekens. Met liefde voor de bouwde krocht. En de krocht heeft ook zelf als gebouw ook meerdere functies gehad. Want het werd dan een kerk in 1931 Nee, nee, nee. Toen was het einde. Toen was het einde. Het werd in 1854... Het is...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 Ja, die is dat, er, is er is nog geen seconde Nee, de nee. nee. En, nou, In 2018 is zeg maar unaniem de unanieme gemeenteraad uh, besloten om nou eindelijk een keer gebouwde krochten aan te pakken. Nou, we hoeven geen rekenmeester te zijn om te weten dat nu 2023 is. En dat we nu een zeg maar. Ja, weer er zitten vleermuizen. Een, uh, nee, dat onderzoeken we. Dat wil dus niet zeggen dat ze er zitten. Oké, okay, eh? het vermoeden is er. Ja, maar dan moet ja. je eens even realiseren wat dat betekent. Dat betekent dus een jaar uitstel.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 we kunnen het belang van gebouw De Krocht als theater eh, eh, niet nadrukkelijk genoeg onderstrepen. Eh, het is, nou, ik heb het al eerder gezegd, een, een, een relatief goedkope locatie voor heel cultureel...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 Uh, ja, ik heb meerdere petten op, maar dat, dat ja. zou kunnen, ja. Ja, maar ja. je bent verbonden aan het CDA, hè? Ik het CDA, de, uh, buitengewoon raadslid. Buitengewoon raadslid zeg Maar uh, ook zeg maar binnen, mijn, binnen mijn fractie ben ik uh, zeer uh, nauw betrokken bij een gebouwde kroon. Je ja, ik. Zit er echt met een vergrootklas naar te kijken. Ja. Want ik vind het echt zo belangrijk voor Zandvoort dat dat goed gebeurt. En, uh, en, en, en dat het ook gebeurt, hè? Ja, maar het staat er over anderhalf jaar een nieuwe gebouwde krocht? Denk je? Uh, nou, laten we zeggen, laten heb, we zeggen twee jaar. Zeg maar mijn, mijn, mijn, ja, ja. ja. ja laten we het daar maar even ja. houden. Ja, ja. ja. ja. ongezien omstandigheden daar gelaten. Ja, vervelend dat het zo ontzettend lang duurt. Want het is dus al acht, negen jaar hè, dat er over gesproken wordt. Ik kan me herinneren, uh, in 2018 hadden we verkiezingsbijeenkomst in gebouwde krocht. Alle politieke partijen ja. waren er, ja. Ja, Zonneveld. Daar ook ben Zonneveld vroeg nog aan alle fractievoorzitters en gaan we de ja, bekrochten aanpakken. Nou, unaniem zongen ze van dat gaan wij doen. 2018, hè? Ja, ja. ja Vorig jaar ja, werd, dat, werd dezelfde stelling op tafel het... gelegd. Trouwens. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Ja. dus we zeggen het wel, maar we moeten het ook doen.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 uh, beslispunten om te doen. En uiteindelijk komen er dan ook... Uh, hè, je hebt je een keuze gemaakt ja. van een Meer Meerdere ontwerpen. Ja. En uh, ja. dan doet iedereen een plasje over. En dan uiteindelijk is er één ontwerp. Dat ook een verbetering behoeft. laat ik nou zo zeggen. Ja. Nog even inderdaad misschien ook... Uh... <laughs> dus dat speelt. En, en dat, dat, dat ja. vreet tijd. Ja, dat geloof ik graag. En ja. dan, en, en, uh... Maar het ontwerp is nu definitief of niet?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 Ja. Ja, maar het CDA kan toch altijd iets agenderen voor een commissievergadering of iets? Ja. Maar gebeurt dat ook uh, direct uh, na de zomer weer of niet? Even kijken. Uh, uh, Als het... Even denken. Ja, de recent als... zijn er inderdaad nog een paar kleine aanpassingen geweest. En die zijn ook al gepubliceerd. Dat is uh -huh. vrij recent allemaal. Ja, ja. De laatste dat, raadsinformatiebrief is, uh, is van volgens ja. bij, uh, van mij jongsleden. Ja, ja. De wethouder Kramer was dat toen nog uh, in oktober. Die uh, kon toen dat, ook, dat nee. het, uh, onderzoek aan uh, ja. naar de vleermuis. En dat zou dan een jaar duren. Dus uh, ik weet nou, je niet kan of je tussendoor, je ook afvragen, tussendoor dan besluitvorming van, ook... Uh, vertel ja. mij nou in Nederland, is er één kerkhof is er één kerktocht?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 Ja, misschien nee, zi zitten er nog meer... maar je hebt natuurlijk van regeltjes. En die regeltjes ja. moeten, moeten allemaal afgevinkt worden. Ja. Ja. Misschien zitten er nog meer obstakels op de weg dan alleen vleermuis. En, uh, komen al, zo, komen je komt en ja. zo, ja. Je ja. komt altijd <laughs> obstakels <laughs> tegen. Nee, ook, is, ook bij de verbouwing. een ja, andere. andere. Ja, ja een andere locatie. Ja, een andere locatie. Ja. Ja. Ja. Uh, nog even tot slot. Uh, ja. De expositie dus tot in september te zien. Wat, uh, moet tot open monumentendagen. Het is een aantal dagen in de week open. Als ik het even uit mijn hoofd op woensdagmiddag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 I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model.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 I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Leader. She is always right there when I need her Oh, I think that I find